12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen meer over hoe BNN Nieuwsradio... Sneaky probeerde reclame te maken hier op Radio 1. Verder een mediaforum met Marianne Zwageman en Jan Tromp... en nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, voormalig accountant Vestia... krijgt berisping door Tuchtrechter. Zuid-Afrikaanse atleet Pistorius nu officieel beschuldigd van moord... en Museumkluis Uitgees is open... En de inhoud is bekend. Vanmiddag klaart het in het westen op. In het oosten gebeurt dat pas vanavond. Het wordt 19 tot 21 graden. En de wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Vanaf morgen breekt de periode aan met droog weer met flink wat zon. De temperatuur stijgt naar 22 tot 28 graden. De accountant van woningcorporatie Vestia... is door de tuchtrechter voor accountants op de vingers getikt en berispt. Hij heeft zijn werk niet goed gedaan. De zaak werd aangespannen door Vestia en door Pieter Lakenman van Sobi. Economie-verslaggever gert Dennekamp. gert wat heeft de accountant niet goed gedaan? Nou ja, hij heeft eigenlijk uh, een handtekening gezet onder een jaarrekening... terwijl hij uh, niet kon garanderen dat die handrekening echt ergens uh, verstond. Want we weten... ...dat het fout is gegaan het Vestia. Gruwelijk fout. Er moest 2 miljard worden uitgetrokken om de corporatie overeind te houden... ...om te voorkomen dat de corporatie failliet zou gaan. En dus vroeg iedereen zich af... ...waarom wisten we dat niet? Wat is er misgegaan? Nou, dan gaat iedereen kijken naar de jaarrekening... ...die misschien wel niet goed was opgesteld. En daar staat al een handtekening onder van een accountant. Die moet ervoor zorgen dat die cijfers in orde zijn. Nou, en in deze zaak is eigenlijk gebleken dat die accountant uh, ja, onvoldoende uh, controle heeft uitgevoerd... zelf niet uh, deskundig was... en daarmee eigenlijk de gedrags- beroepsregels heeft overtreden. En de wijze waarop is volgens de uitspraak niet te onderschatten. Ja, wat, wat betekent die uitspraak dan? Nou ja, dat weten we nog niet precies... want uh, um, aan de ene kant wordt gesteld dat de accountantsverklaring... Uh, niet deugde, maar of de cijfers niet deugen die in de jaarrekening staan. Daar heeft de Kamer zich eigenlijk niet over uitgesproken. En dat is wel dat Vestia en ook Sobi en ook de AFM, want de toezichthouder heeft zich ook uh, in deze zaak opgesteld, um, een uitspraak over wilde. En daar heeft de accountantskamer eigenlijk is daar niet op ingegaan. Die heeft gezegd, ja dat valt eigenlijk buiten deze procedure. Dus de accountant krijgt een forse tik op de vingers. Maar of dit voldoende is voor de partijen die hier een rol hebben gespeeld en die ook hebben aangekondigd, dat dit eigenlijk een soort opmaat was... tot bijvoorbeeld een claim bij het accountantskantoor. Of deze uitspraak daarvoor voldoende is, ja, dat weten we op dit moment niet. Economieverslaggever verslaggever Gert-Jan Dennekamp. De Afrikaanse atleet Oscar Pistorius... die in februari dit jaar zijn vriendin Riva Steenkamp doodschoot... is vandaag officieel beschuldigd van moord... door het Openbaar Ministerie in Zuid-Afrika. De rechtszaak zal op 3 maart volgend jaar beginnen. Correspondente Ellis van Gelder en bleven daarbij... Nee, daar bleef het niet bij. Er kwam nog een uh, aanklacht bovenop, hoewel veel minder ernstig. En dat is dat uh, Pistorius uh, illegale munitie in huis had. Uh, maar het belangrijkste is dus inderdaad de aanklacht van moord. Uh, ja, in de aanklacht schrijft het Openbaar Ministerie dat de overledene zichzelf op de toilet had opgesloten toen Pistorius door de deur schoot. Uh, Pistorius heeft van het begin gezegd dat hij dacht dat het om een inbreker ging. Ja, wat opvallend is in de aanklacht is dat de aanklager nu heel duidelijk zegt van het is goed dan. Ook moord. Ook al was het dan misschien geen koelbloedige moord op zijn vriendin. dan heeft hij bewust op een mens geschoten door de deur heen. Um, ja, en dat is dus de zaak die zij in maart gaan voeren. Hoe dan ook is het moord, inbreker of vriendin. En als het OM daar zo van overtuigd is. dan moeten ze hard bewijsmateriaal hebben, zou je zeggen. Ja, wat we tot nu toe weten is uh, uit de papieren van de rechtbank... is dat het Openbaar Ministerie zegt getuigen te hebben... die een vrouw hebben horen schreeuwen. Daarna zou het even stil zijn geweest en toen hebben ze schoten gehoord. Dus ja, daaruit zou dan moeten blijken dat Pistorius wel degelijk wist... dat zijn vriendin op die toilet zat. Uh, het Openbaar Ministerie heeft ook een uh, lijst aangedragen... waarop 107 getuigen staan. Onder meer ook een ex-vriendin van Pistorius... en een bekende Zuid-Afrikaanse voetballer. Ja, naar verwachting gaan zij onder meer... Getuigen, uh, over een beetje de roekeloze en agressieve aard van Pistorius. En dat is ook iets wat het Openbaar Ministerie naar voren wil gaan brengen. Uh, daarnaast op de lijst heel veel forensische deskundigen. Er zijn twee telefoons gevonden op de badkamervloer. Ja, het gaat heel belangrijk zijn of daar uh, sms'jes of nog e-mails... of nog contact is geweest uh, uh, tijdens die nacht. Uh, en uh, daarnaast ook heel veel wapendeskundigen... die moeten gaan kijken naar hoe de kogel door de toilet... Is gegaan. Een belangrijk punt in de zittingen uh, voor de borgtocht van Pistorius was. of hij al dan niet zijn protheses aan had. Uh, en dat zou dan moeten laten zien uh, of hij tijd heeft gehad om na te denken. of dat hij zich echt kwetsbaar voelde en snel gehandeld heeft. De spanning van tijd die er moet zijn, inderdaad, om echt van moord te kunnen spreken. Uh, Pistorius zelf was ook in de rechtbank. Hoe reageerde hij op al dat bewijsmateriaal en de aanklacht? Ja, het was erg emotioneel. Um, het duurde een tijdje voordat de rechter in de rechtszaal was. Dus uh, ja, hij zat daar voor zo'n twintig minuten. Uh, en hij uh, keerde zich vooral naar zijn familie toe. Onder meer zijn broer en zijn zus waren daar. Uh, en uh, ja, die sloten de handen in één in gebed. Dus hij zat voornamelijk te binnen voordat uh, de rechter in de rechtbank aanwezig was. Um, ja, heel emotioneel. Dat hebben we eigenlijk gezien uh, iedere keer als hij voor de rechtbank uh, verschijnt. Zijn familie heeft ook gezegd dat hij erg Traumatiseerd is. Um, ze hebben nog niet gereageerd op de aanklacht. De aanklacht werd niet door de rechter voorgelezen. Uh, en heeft hij dus nu ook pas zelf voor het eerst onder ogen gezien? Correspondente Ellis van Gelder. In het gemeentehuis van de Duitse stad Ingolstadt houdt een man verschillende mensen gegijzeld, dat meldt de politie in Beieren. Het gemeentehuis is door agenten omsingeld. Ingolstadt ligt tussen Neurenberg en München. Bondskanselier Merkel zou vandaag naar de stad gaan om campagne te voeren. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Treinreizigers kunnen met ingang van volgende maand op verschillende grote NS-stations gratis internetten via wifi. Mensen op het station kunnen dan inloggen op het wifi-netwerk van KPN en hoeven dan niet meer te betalen, zegt een woordvoerder van de NS. Vanaf nu is het zo dat KPN een aantal stations test om te kijken wat de capaciteit is die nodig is om het goed aan te kunnen bieden. En vanaf september zullen wij aangeven op welke stations reizigers dan voortaan van wifi gebruik kunnen maken. In Intercity-treinen kon al gratis gebruik worden gemaakt van wifi. Het internet dat op de stations wordt aangeboden is vele malen sneller. Het is maar de vraag of de Arabische nieuwszender Al Jazeera nog lang in de lucht zal zijn in Egypte. Verslaggever Joris van de Kerkhof. Waarom is de zender zo omstreden? Nou, het is de enige uh, Arabische nieuwszender. Uh, Al Jazeera heeft natuurlijk algemeen, een algemene zender die over de hele wereld uitzendt. Maar er is er ook eentje die speciaal gericht is op, uh, op Egypte. Uh, die... Niet aan de leiband van de autoriteiten loopt na de uh, machtsovername. En uh, het is ook de enige zender die eigenlijk beelden laat zien van de uh, demonstraties in het land. Van de sit-in van, uh, van, van, van, van vorige week. Uh, gisteren bijvoorbeeld, toen waren er op, op wel twintig plekken demonstraties. En zij schakelen continu van de ene demonstratie naar de andere demonstratie. Laten er ook veel zien. En ja, een minister uh, heeft zojuist op een persconferentie gezegd: van ja, uh, Al Jazeera is daarmee een gevaar voor de stabiliteit van het land. En daarmee is het een zender die dus heel erg omstreden is... in ieder geval voor de nieuwe leiders in Egypte. En overwegen de nieuwe leiders misschien dus wel om de zender te verbieden? Ja. Dat is nog wel een probleem. Je kunt ze verbieden. Uh, maar ze zenden uit uh, vanuit Qatar. En je krijgt zo'n u constructie zoals RTL ook ooit begonnen is. Hè? Ja, die niet ja, ja. vanuit Nederland Luxemburg. uitzenden, maar ja, ja. je kunt er wel naar kijken. Um, uh, dus dat uitzenden kan altijd via de uh, satelliet. Maar ja, hoe ze op een andere manier uh, de zender uh, onder handen kunnen nemen... is dat ze mensen arresteren. Er zit bijvoorbeeld nog een cameraman uh, uh, gevangen. Uh, ze kunnen het werk van de mensen van Al Jazeera wel heel erg moeilijk maken. En dat zijn dingen die nu langzamerhand steeds vaker voorkomen. En de mededeling doen dat het een zender is... die een gevaar is voor de stabiliteit... zegt natuurlijk ook wat voor de mensen die naar Al Jazeera... voor de Egyptenaren over hoe zij zelf Al Jazeera kunnen beoordelen. Want als de regering zegt, als een nieuwe overheid zegt... het is een gevaar voor de stabiliteit... kunnen dat veel mensen in Egypte zelf ook gaan denken. Verslaggever Joris van de Kerkhof... Het kabinet stopt voorlopig het overleg met de oppositie... over de bezuinigingsplannen voor volgend jaar. Pas na Prinsjesdag wordt er verder gepraat. Heeft vicepremier Dijsselbloem laten weten aan D66-leider Pechtold. Pechtold noemde deze boodschap vanochtend in het Radio 1-journaal... verbazingwekkend. Vlak voor het reces werd er nog onderhandeld met D66 en GroenLinks... en dat zou na het reces worden voortgezet. Maar Pechtold vermoedt dat dat nu van de baan is... omdat de standpunten te ver uit elkaar liggen. Maar toch wil hij verder praten. Want ik denk dat op dit moment, het seizoen is nauwelijks begonnen. Ik bedoel, ik denk dat het hard nodig is richting Prinsjesdag. Het had veel eerder gemoeten. Volgens Pechtold moet er breed in de Kamer worden gekeken... hoe Nederland uit de crisis geholpen kan worden. De kluis, de kluis van museum Fort aan Den Ham in Uitgeest... bevatte niet de spannende inhoud waarop was gehoopt. De kluis stond al jaren in het museum... en bezoekers vroegen geregeld naar de inhoud. Omdat de code kwijt was, werd dit weekend een robot ingeschakeld... De inhoud viel tegen. In de brandkast zaten blanco formulieren die in het leger worden gebruikt bij het straffen van militairen. En er zaten consumptiebonnen in van het museum zelf. De kluis krijgt een nieuwe bestemming, zegt de beheerder van het fort. Het plan is om, om die kluis te gaan gebruiken voor, voor een kinder, kinderpuzzel. Dat, dat kinderen ook het, met een combinatie de kluis kunnen openen. En daar ook een, een spannend verhaal van kunnen maken. Sport. Alex Pastoor is ontslagen als trainer van NEC. Het ontslag volgt op de 5-1-nederlaag tegen Peksvolle van zaterdagavond. Dat was de derde nederlaag in drie wedstrijden. Verslaggever Richard van der Maden, u was vanochtend in Nijmegen. Heeft de club natuurlijk uitleg gegeven over het vertrek. Ja, kort en bondig. De nieuwe technische man... Edo Ophoff heeft gezegd, het zijn toch de teleurstellende resultaten. 13 wedstrijden gespeeld, 1 punt. Dan lig je onder vuur als trainer. Dat is in het voetbal heel normaal. Bovendien keerde het publiek, het Nijmeegse publiek zich uh, dit seizoen nadrukkelijk tegen Alex Pastoor. De positie was eigenlijk al voor zaterdag uh, onhoudbaar geworden. En daar kwam inderdaad die 5-1 nederlaag in Nijmegen, notabene tegen Pexwolle, overheen. En toen wist iedereen uh, eigenlijk genoeg. Ja, maar je zegt het wel zelf al, eind vorig seizoen ging het al niet goed. Hè? Het was een lange reeks, die drie wedstrijden zijn van nu. Maar ze hadden natuurlijk voor de zomervakantie, voor het nieuwe seizoen... ook al kunnen overwegen om in ieder geval iemand anders aan te stellen dan Pastoor. Ja, dat klopt. Dat zeggen de meeste supporters die ik vanochtend in Nijmegen heb gesproken ook. Waarom doe je zoiets niet eerder? Maar de clubleiding wilde het toch nog uh, graag aanzien. Het begin van het nieuwe seizoen. En uh, je moet niet vergeten dat er ook nog uh, iets gebeurd is uh, in de directie bij uh, de Nijmeegse club. Carlos Albers, de voormalig technische directeur. Die zit op dit moment met een uh, burn-out ziek thuis. Dat was uh, iemand die Alex Pastoor steunde. Door het vertrek van Albers is uh, Pastoor meer geïsoleerd komen te staan en Edel Oppof. De nieuwe technische baas die ziet de zaken toch iets anders, meer van een, een, een afstand ook en misschien ook wel wat rationeler. En die heeft met veel mensen binnen de club gesproken de afgelopen weken met de machtige investeerders die de afkoopsom ook voor pastoren hebben moeten betalen. En die is tot de conclusie gekomen dat het uh, draagvlak is verdwenen. pastoor had ook de, de eer aan zichzelf kunnen houden. Ja, maar dat heeft ook weer met financiën Afkoopsom, te maken. Ja. Als hij was opgestapt, als hij zelf de handdoek in de ring had gegooid... na afgelopen zaterdag bijvoorbeeld, dan had hij uh, geen centjes meegekregen. En nu naar verluid zo tussen de 2,5 en 3 ton. En Dan maar even vooruitkijken. Wie gaat het van hem overnemen? Ja, dat is een hele goede prangende vraag... die natuurlijk de mensen nu uh, bezighoudt in en rondom Nijmegen. Er gaat een naam rond Frank Rijkaard... Oh. Dat is, zou heel interessant zijn. Ja. Dat is iemand de, die Ede Ophoff weer goed kent vanuit het Ajax-verleden. Uh, verder wordt ook Anton Jansen genoemd, nu, een, nu trainer bij FC Os. Maar het is uh, vooral speculeren op dit moment. En Ede Oppoff zelf zegt, ik heb met niemand nog gesproken. Eerst gaan we de zaken netjes afhandelen met Alex Pastoor. En dan gaan we en naar nieuwe spelers, want ook dat zal nodig zijn... en een nieuwe trainer voor de groep zetten. Het ligt niet alleen aan de trainer. Bedankt Richard van der Maan. Gaan bij verkeersinformatie. In Den Haag, Erwin de Hart. Ja, op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... is een motorongeluk gebeurd bij knopend Watergraafsmeer. Daar is de verbindingsweg na de A10 rond Amsterdam dicht. Verkeer naar Amsterdam kan omrijden door Haarlem te volgen bij, bij Diemen. Dan rijden via de A9 en dan de A2. Fielen op de A27 Utrecht richting Almere... door een kapotte vrachtwagen bij Hilversum. Twee kilometer file, de rechter rijstrook is dicht. De linker rijstrook is dicht op de A76... geleen richting Heerlen tussen Geleen en Schinnen... Staat de 3 kilometer file. En vanwege het Lowlands Festival dat afgelopen is... staan kampeerders in de file op de N306 Harderwijk Kampen... tussen Biddinghuizen en Elburg in beide richtingen 2 kilometer. De hoofdpunten. Voormalig accountant van Vestia krijgt berisping door Tugrechter. Nog onduidelijk of er een claim volgt. Zuid-Afrikaanse atleet Pistorius nu officieel beschuldigd van moord. En in de Duitse stad Ingolstad is een gijzeling aan de gang in het gemeentehuis.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 Het is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zender manager Kees Toering van Radio 2 komt zometeen even langs. Want daar hebben ze vanaf vandaag een nieuwe slogan, come together. In het mediaforum, media-innovatie-consultant Marianne Zwageman en Jan Trompies van de Volkshand. Het gaat onder meer over de media-aandacht voor de Bijenkorf. Want het leek of er bij elke vestiging van die winkel gisteren wel een verslaggever stond. Dag mevrouw, meneer. Mag u wat vragen? Ik heeft u het gehoord voor de Bijkor? Heel gehoord, ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het raar dat we het zoveel gaan sluiten. Ja? Ja. Misschien de mensen hier toch niet ziek genoeg voor de Bijkor? hoor. dat nee. zijn? Nou, gewoon. Zo ziek is het nou ook weer niet. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Daphne Wiegers. Die komt uit Amsterdam. Dit is Radio 1, Lunch. We beginnen met het media nieuws. BNN Nieuwsradio, dat is die andere nieuwszender in Nederland, Die schaapte alle zuurverdiende centjes bij elkaar en kocht de zendtijd bij de Ster. Dat resulteerde in deze reclamespot die te horen was op Radio 1. Mensen met verstand van zaken kiezen voor BNR. De vleugels van ondernemend Nederland. BNR brengt je wereldwijd op de hoogte met rechtstreekse verbindingen op alle belangrijke steden. Waar je ook naartoe gaat, reis voortaan Business Class met BNR. BNR is professioneel en altijd van hoog niveau. Ik reis alleen maar met BNR. Wil jij ook je horizon verbreden? Kijk vandaag nog op bnr.nl. Altijd op de hoogte. BNR. Ja, het lijkt dus een reclame voor een luchtvaartmaatschappij... maar na wat klikken kom je op de site van BNR Nieuwsradio terecht. De Ster haalde deze commercial van de zender. Sterbaas Ariane Buurman legt uit waarom. Nou, wij kunnen deze creatieve Trojan Horse-actie wel waarderen bij Ster. Maar we beroepen ons wel op ons artikel 2, lid 4 van de algemene voorwaarden... om precies te zijn. En daarmee kunnen we een commercial weigeren... als deze in strijd is met het belang van Ster of de publieke omroep. En we vinden het een, uiteraard heel interessant... En we begrijpen dat ook dat BNR Radio 1 uitkiest om haar doelgroep te bereiken. En we feliciteren BNR in ieder geval met alle free publicity die ze hiermee verwerft. Want as we speak doe ik daar natuurlijk nu zelf ook aan mee. Sjord Veulik, goeiemiddag. Uh, dag Jurgen, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, hoofdredacteur van BNR, we rekenen het zometeen even af. Die spot ja. nu weer uitgezonden. Um, kende jij die artikel 2, lid 4 niet? Ja, die kende ik wel. Vandaar ook dat we een spot hebben gemaakt. Want als wij een spot hadden aangeleverd van BNN Nieuwsradio... met als afzender BNN Nieuwsradio en uh, de inhoud van de spot ook... Uh, luister nu naar BNN Nieuwsradio... dan wist ik zeker dat die niet zou worden uitgezonden. Dus uh, vandaar dat we het uh, via deze omweg hebben geprobeerd. Maar is het dan niet flauw om in het persbericht... een beetje verontwaardigd te doen dat de ster jullie weigert? Nou, ik vind, het, ik vind het wel een principiële zaak. Uh, ik, zou, ik zou aan de ene kant zeggen, wees blij dat uh, als publiek uh, dat de commerciële jullie geld komen brengen. Uh, uh, maar goed, uh, kijk, het is een beetje raar. Wij zenden ook uh, spotjes voor, bijvoorbeeld de Vara Gids uit. En als, als Radio 1 bij ons een spot zou willen inkopen, is dat geen enkel probleem. Ik vind het uh, een beetje klein denken waarom om waarom zouden te we zeggen... dat doen van Radio 1? 0,7% marktaandeel, Sjors. Nou, het hoeft niet, ik zeg het kan. Uh, ja. En vandaar ook uh, dat, dat het uh, voor ons wel interessant is om ook... Uh, de Luisteraars van Radio 1 erop te wijzen dat er ook nog een andere nieuwszender is en dat er dus een keuze is en vandaar dat we hiervoor hebben gekozen. Ja. Waarom waarom is BNN toch zo bezig met Radio 1? Nou, wij zijn niet per se bezig met Radio 1, we wilden een spotje. Het spotje draait overigens ook elders, maar uh, het spotje... Uh, kijk, Radio 1 is uh, de enige andere nieuwszender in Nederland. Dus het is logisch dat je naar elkaar kijkt, denk ik. Ja, Nou, ik weet niet of dat, of dat zo logisch is. Ik, ik zag een tijdje terug ook een foto, hè, over, dat ging dan over de muziek. Een beetje knipper over de muziek op Radio 1. Uh, ja, ik, ik zou zeggen, uh, richt alle energie uh, op, op de eigen zender. Ja, maar dat, dat gebeurt ook, Jurgen. Dat gebeurt uh, volop. Maar uh, ik, ik vind dat jullie wel heel slecht tegen een grapje kunnen, hoor. Nee, nee, ik, ik vind het hartstikke leuke grap. Maar als er dan in een persbericht heel verontwaardigd wordt gedaan over... Uh, we worden geweigerd en wat is dit nu voor de sterren... terwijl het gewoon in de regel staat dat dat over en weer niet gebeurt. Nou, over en weer, uh, het staat niet over en weer, want over en weer, dat klopt niet. Uh, bij ons kan het gewoon. Nou ja, goed, bij, het, bij de ster het, kan het dus kennelijk niet. En nee. dan weet je dat en dan, dan, ja, dan kan je daar een nummer van maken. Maar je kan ook gewoon denken van nou, uh, uh, we laten het erbij. Ja, dat kun je denken, maar ik, ik ben niet zo van we laten het erbij. Ik denk van laten we het er eens over hebben en dat doen we nu, dus dat is prima. <laughs> ja, nou ja, goed, maar dan, dan zou je dus inderdaad met de ster in, in discussie moeten gaan over, over, die, uh, over die regel. Maar ja, ik, nou ik snap dan. dat ook nog wel een keer dat ze niet. Uh, de boel, oh, volgens mij gebeurt het bij, bij RTL4 ook niet dat daar spotjes voor nou, sw te vinden. Uh, zijn. Men, men is daar toch wat selectief in, hè? want ik zie volgens mij rond Studio Sport wel weer tv-spots voor Fox. Ja, volgens mij is dat ook een concurrent. Alleen dat heeft waarschijnlijk weer een soort barter, een ruildeal te maken... met beelden die ze al dan niet uh, kunnen gebruiken. Dus ja, zo, zo principieel is men ook weer niet. Nee, maar dat gaat volgens mij alleen maar over de betaalzenders... en niet over het publieke net... Ja, maar nu wordt het erg ingewikkeld, maar volgens mij is het principe hetzelfde. Het gaat natuurlijk over, uh, over uh, commercieel versus publiek. Waarom zou je niet als publieke zender een commerciële zender toelaten... tot je, tot je uh, reclamezendtijd? Nou ja, omdat je de concurrentie niet wijzer wil maken misschien. kan nee, ik me iets nou, okay. voorstellen. Kijk, ik zou zeggen als Radio 1 met, met de cijfers die wij scoren... van laat ze gewoon lekker reclame maken BNR. Ja. Maar de ster die denkt daar kennelijk anders over. Ja, ja, precies. In hoeverre was dit voor de eigen bühne, George? Want ik kan me zo voorstellen dat ze bij BNR ook nog altijd denken... ja, die vreugde die is groot geworden... bij. De publieke omroep is die wel echt van ons. Uh, nou, voor uh, mijn eigen bune was het niet. Maar het is natuurlijk wel voor de bune van, uh, van BNR. Wij willen BNR graag bekendmaken als, uh, als andere grote nieuwszender. Uh, en uh, daar, uh, daar is dit een prima methode voor. Ja, maar je weet, dan moet je nog even door. Want nogmaals, ik, ik vind het vervelend om steeds die cijfers erbij te halen. Maar dat, nou, zo vervelend vind je dat niet zo te horen, maar <laughs> Nee, maar goed, hè, het is toch leuk om een beetje zo te sparren? Jullie zitten. te Ik kan helemaal wat hebben, Jurgen. Ja, en, uh, wij, wij, wij zijn de afgelopen maand wat omhoog gegaan in Radio 1 wat naar beneden. Dus Kom maar op. Ja. Uh, uh, Michael van ik... Basten doet het ook goed bij Heerenveen. Ja, zo is het. Uh, goed, nou, uh, ik denk dat hij niet meer uitgestonden wordt. Uh, dus hier, st hier stoppen we. Uh, we gaan even overwegen of we een spotje op BNR gaan uitzenden. En ik stuur deze rekening voor uh, dit laatste spotje nog even. Goed? Ja, doe dat, doe dat. Van harte welkom. Dank je wel, Sjoerds Oké, okay. hoi. Dat het woord kakkerlakken buiten uh, Amsterdam, met name in Rotterdam, nogal gevoelig ligt... dat zouden ze bij AT5, de Amsterdamse zender, ook moeten weten. Toch ontstond er veel ophef over een reportage van deze zender... waarin Ajax-fans Kokkie en Kalen... Met zogeheten echte voetbalhumor onderzocht hoe je het beste kakkerlakken kan bestrijden. Kakkerlakken is de bijnaam voor de goede orde voor Feyenoord-supporters. De hoofdredacteur van AT5, Bart Barnas, heeft geen spijt van de reportage... rond de klassieker Ajax-Feyenoord. Die moet je namelijk binnen de context van het programma zien, zegt hij. Hij had wel moeite met iets anders. Wat niet goed gegaan is, is de eerste tweet die er zondag over uitgegaan is. Um, die had niet zo online moeten komen. En die hebben wij ook meteen daarna aangepast... omdat we dat zelf ook niet gepast vonden. Maar daaruit blijkt nog steeds, vind ik, van... we moeten nog steeds met humor met elkaar kunnen omgaan. En ja, humor is... Uh... Uh, leuk of niet leuk, dat is dan weer persoonlijk. Ja, de reportage was dus volgens hem wel grappig. De tweet niet. Die tweet luidde als volgt. Hoe bestrijd je kakkelakken? nou het beste? Vraagteken. AT5 gooide er eentje onder een auto. Nu is die dood. Bart Barnas heeft wel een verklaring voor die misplaatste tweet. Nou, het is weer een les dat wij met heel veel jonge, talentvolle mensen zitten die uh, af en toe beter op hun woorden moeten letten en de kijken in de context. Als je dat in een programma hebt, dat dat weer anders is dan als je dat op Twitter verspreidt. Uh, daar moeten ze mee leren omgaan. En uh, ik denk dat ze dat geleerd hebben vandaag. Wie video website YouTube bezoekt, krijgt van YouTube direct kijktips. Dit is populair. Dit is geweldig. Dit kreeg veel stemmen van andere mensen. Kijk hier maar is dat wel de lol van YouTube, vroeg het Amsterdamse-Indiaanse reclamebureau ZEI zich af. Het uh, kwam daarom met een alternatief en dat heet BooTube. Een videosite met alleen de aller, aller slechtste filmpjes van YouTube. De video's op YouTube die de meeste stemmen tegenkrijgen, die staan op BooTube bovenaan. Zoals dit pareltje. Ik ben I'm en ik ben prouder van het, oké? Ik mag niet wat er gebeurt. Ik kom van een trip naar mijn land, in het zuiden, de part deel van Amerika, oké? Okay? En ik kom home en ik kijk op mijn lokale radio station en ik hoor. Hear... Dynam Style! Dynam Style! Hallo! We zijn in een civil war met Noord-Korea... ...en we are celebrating hun land en hun cultuur. Boutube dus voor de liefhebber van troep, pulp en rotzooi. Afgelopen donderdag spraken we hier in lunch met Esther Meerman... freelance journalist voor onder meer NRC Handelsblad. In Egypte zit ze. Naar aanleiding van het overlijden van buitenlandse journalisten... sprak zij over de onveilige situatie daar... Dit is er sindsdien niet beter op geworden. Sterker, de situatie is zo onveilig aan het worden... dat Meermans goedkope kogelvrije vest niet meer voldoet. En als freelancer kan ze een betere uitrusting niet betalen. En daarom heeft ze op Twitter haar volgers gevraagd voor een bijdrage. Want, zo schrijft ze... Ik word op bijna dagelijkse basis beschoten. Wie haar wil helpen, die moet kijken op haar Twitter-account... Zegt de muziek nog alles? Nou, in ieder geval niet meer in de slogan van Radio 2. Vanaf vandaag is die slogan... De muziek zegt alles namelijk vervangen door Come Together. En dat klinkt zo. Come together. Kees Toering is hier, hij is zenderbaas van Radio 2. Kees, hartelijk welkom. Dank je. Come together, ja. leg uit. Nou, vertaal het dus. <laughs> <laughs> Samen klaarkomen. Zo. Ja, nou ja, je kunt je eigen invulling geven. Dat ben ik met je eens. Maar uh, bij, uh, bij een radiozender werkt het heel erg op een andere manier. Namelijk, uh, kom erbij. Uh, ja, je bent uh, van harte uitgenodigd om met z'n allen naar Radio 2 te luisteren... Uh, ja, dat is eigenlijk de achterliggende boodschap. Nee, ja. Ja, dat, dat snap ik ook. Bovendien, ik werk zelf voor die zender, dus ik weet dat ook een beetje. Maar er zit, er zit meer achter natuurlijk. Radio 2 is wel een zender die veel met, met interactie doet met, met zijn luisteraars ook. Ja, kijk, radio is natuurlijk een uh, sociaal medium uh, van de letteren. Daar uh, is het eigenlijk mee begonnen, zou je kunnen zeggen. En uh, social radio wordt ook wel genoemd. Maar Radio 2 is inderdaad een zender, uh, dat hebben we al jaren... Uh, met een hele innige band, een hele nauwe relatie met de luisteraar. luisteraars hebben een enorme invloed op de programmering van Radio 2. Wij denken meer dan bij, de, bij, de, bij, bij, uh, dan, dan bij andere zenders. Uh, Top 2000 is daar een heel goed voorbeeld van. Die, die, die wordt samengesteld door 350.000 Nederlanders. Maar uh, in alle programma's, elke dag weer, elke uur, uh, komt de luisteraar aan het woord. Is erbij betrokken? komt met verhalen, met herinneringen, met tips, met nieuws. En uh, ja, die innige relatie die wij als zender hebben, als letterlijk als zender, uh, naar de ontvanger en met de ontvanger, ja, die willen we in feite willen we dat... Uh, uh, uitbuiten, laten weten door die slogan, come together, dat je met elkaar bezig bent naar die zender te luisteren en er weer bezig te zijn. Radio 2 is uh, ook al uh, langer op zoek naar wat jonger publiek. Is dit, is dit ook een manier om die er meer bij te betrekken? Nou ja, Het is, uh, het is weer een nieuwe, een nieuwe stap. Je moet gewoon één keer in zoveel tijd weer eens goed kijken naar, naar je zender, wat je ermee wil, uh, hoe je ervoor staat, uh, hoe je de komende jaren uh, uh, het goed gaat doen. En zoals alle uh, media, niet alleen radiozenders, maar ook uh, kranten, je wilt ja. natuurlijk ook weer een keer een nieuwe aanwas van luisteraars, anders dan wordt het op een gegeven moment uh, einde voorstelling. En daar zijn we mee bezig, zitten we middenin. En wij vonden het een mooi moment om nu zeg maar hetgene wat in het DNA van de zender zit: dat, dat sociale, dat met elkaar heel veel uh, uh, doen en uh, uh, met elkaar uh, uh, de, de, de, de zaken bespreken uh, en uh, met elkaar uh, werken bijna, zo, zo innig is die relatie. Dat willen we op deze manier uh, gestand doen. En ja, wij vonden het een mooi moment om dat nu te doen. Nou, als je, we hadden het net even met George ook over die luistercijfers. Uh, hij vindt dat dan niet leuk, want dat steekt een beetje schil af natuurlijk tegenover <laughs> Radio 1. Ja. Uh, voor, voor Radio 2 geldt, uh, toch heel lang uh, gewetijverd om de, om de nummer 1 positie. De laatste tijd wat weggezakt. Ja, nou kijk, als je dat weet je van tevoren. En het grappige is dat uh, George hier ook nog een rol in heeft gespeeld, hoor. Al alom tegenwoordig Sjors Freulich. Dus ik moest ook al net lachen dat hij, dat hij aan het woord was met dit onderwerp. Dus ik ken hem vrij goed. En hij weet ook uh, vanaf begin, uh, drie jaar geleden, dat we met een, zeg maar wat, een, een, een, een vernieuwingsoperatie bij RAI 2 zijn begonnen. Daar was hij bij betrokken. Uh, dat is uh, iets geweest waarvan wij wisten dat het heeft een lange adem Dat heeft een lange tijd nodig voordat het... Dan zover is dat mensen weten dat die veranderingen er zijn. Dat doe je door pro nieuwe programma's te brengen, door nieuwe presentatoren te brengen. Maar ook uh, je imago daarin bij te stellen. En uh, zoiets kost tijd en dat kost dus ook luisteraars. Want uh, niet alle luisteraars zijn gediend van nieuwe programma's. Afgelopen jaren hebben we heel veel succesvolle programma's aan de kant gedaan, maar vaker... Uh, overgedragen naar Radio 5. Dat is talk, ja. uh, Dat is bewust beleid. Maar dan weet je ook dat een hele hoop luisteraars niet zitten te wachten op nieuwe programma's. Of op muziek die jonger is dan ze gewend zijn. Ja, en dan weet je ook dat je nummer één positie uh, tijdelijk uh, uh, wat in de knel komt. Dat gebeurt op dit moment. Maar uh, ja, dat weet je van tevoren. We moeten nu zorgen dat we op alle manieren weer de, de weg naar boven zien te vinden. En daar ben ik heel optimistisch over. Die slogan, dat verhaal erachter ook, maar vooral de slogan, moet daar je Helpen. Come together dus. Dankjewel, Kees Toering, zendermanager van Radio 2. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. We we vandaag met Marianne Zwageman, media-innovatieconsultant... en Jan Tromp werkt voor uh, de Volkskrant. Ja, um, nou ja, het leek dus een, een reclamespotje voor een vliegmaatschappij. Als je erop klikt op die site, dan kom je bij BNR uh, Nieuwsradio uit... Um, uh, hoe noemde hij dat nou? Een soort ambush-marketing is het, hè, geloof ik? Ja, uh, Trojan Horse. Trojan zo, Horse, ja. marketing Ja, de uitvoering was wel heel slecht. Uh, maar de reactie van, van de ster en van de NPO, van de, van de, de publieke omroep, is natuurlijk nog veel slechter. En dat argument van uh, geen reclame maken voor je concurrenten slaat werkelijk nergens op. Dat uh, artikel 2 lid 4 uh, moet ook weg uit de algemene voorwaarden wat mij betreft. Een staatsomroep kan helemaal geen concurrenten hebben. Concurrenten heb je in een commerciële uh, omgeving. Ik heb jaren in een commercieel mediabedrijf gewerkt. En uh, liet altijd gewoon de uh, advertenties van concurrenten toe. Ik was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor Autotelegaat.nl. Uh, en Autotelegraaf in de krant... maar had gewoon de advertentie van Autotrader... elke zaterdag in de Telegraaf staan. En gebruikte dat zelfs in mijn salesproposities. Dat ik zei, he, zelfs onze concurrent heeft ons nodig... dus je kunt beter maar direct bij ons adverteren. Dus ja. ik vind aan alle kanten een hele slechte reactie van, goed, van de ster. Ik kan me herinneren dat er een tijdje terug was... er een, uh, een akkerfietje tussen Trouw en NRC Handelsblad. Dat ging ook over een advertentie van Trouw... die door de NRC was geweigerd. Zo, ook onder het mom van... We gaan ja, maar niet... dat is een commerciële omgeving. Kijk, jullie zitten met belastinggeld... een, een enorme machtspositie op de bank. He? Jij net weer met George Freulich. Het is schande wat je doet. Een beetje trots zijn op de luistercijfers van Radio 1. Ik neem maar die mensen vooral luisteren naar Radio 1... omdat het goede Kijk, programma's zijn. de publieke omroep moet dingen brengen... die de commerciële omroepen niet kunnen. En dan moet je helemaal niet zo flauw zijn... dat je dan probeert die commerciële omroepen kleiner te houden. Je moet juist daar blij om zijn. Daar zijn we alles niet voor nodig. Dat doen ze zelf wel. Al. Jan, wat, wat jij? <laughs> ja, nu word ik de mond gesnoerd. Helemaal niet. <laughs> nou goed, het is uh, wat me Janne zegt. Artikel, als dat je argument is. Artikel 2... Uh, lid 4, dat, dat is echt de argumentatie van de kwitantieloper. Begrijp je zo benepen, zo kinderachtig. En ook uh, beneden alle pijl. Bovendien, al, als je werkelijk vindt... dat ze uh, niet in jouw domein moeten binnendringen... dan moet je het vooral niet gaan verbieden. Want zoals je zelf al aangaf, nu maken ze het groter. Het was niks, het leek inderdaad... Het was niemand op een, opgevallen. Het was niemand opgevallen, want nee. die, die spot was... Nou ja, het uh, ging een beetje naar zijn doel. Uh, wekte de indruk dat het inderdaad om een vliegtuigmaatschappij ja, ging komen? Waar, waar om, ik bezwaar mijn... tegen maak is dat er wordt gedaan nu naar buiten, want zij sturen een persbericht uit: Ster weigert ons. Ja, je bent ja, er dus ingetuigd. Nee, nee, er staat ja, gewoon in, die, in de reglementen dat dat dus ja, dat niet werkt. Als, als je dat wil aan elkaar stellen, moet je daar een discussie over beginnen. Dat zijn de reglementen van de kwitantieloper. En waar jullie, waar de publieke omroep zich achter verschuilt. regels zijn er om te veranderen en te overtreden. Oké, maar dan moet je die discussie aangaan. Die voeren ze op deze manier. Dus heel slim, heel veel slimmer Vindt dan, dan een ingezonden brief in de Volkskrant van, Wat vind jij van artikel 2, lid 4? Ja. Ik ken de artikel 2, lid 4 helemaal niet. Schande, je werkt Van mijn part mogen ze zoveel adverteren als ze willen. Uh, ik, ik, ik, ik, zou dat helemaal, ik, ik zou dat helemaal niet erg vinden persoonlijk. Maar, maar, maar als de regel is, dan is er dan dan is, dan, ja, dan moet je niet gaan zeggen... van ja, we worden hier geweigerd, want dat, dat wisten ze van tevoren natuurlijk. Ja, nou, dan moet die regel van tafel. Dit is toch een goede manier om dat aanhangig te maken? Oké, okay, nou ja, ik vind het prima. Dankjewel, Jurgen. je Namens George. Uh, en namens heel BNR. Ja. De um, grote gemeenschap van BNR. Wij praten zo meteen Luisteren door naar over... Uh, ja, nee, vooral niet. Lekker, al het nieuws krijg je gewoon ook hier en, <laughs> uh, en, en, en hartstikke Hartstel. leuke programma's. Um, we gaan zo meteen doorpraten over andere zaken in de media. Eerst maar eens het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Mark Visser, NOS Journaal. Vervoerder Arriva krijgt geen toestemming om met de zogenoemde lage landenlijn van Den Haag naar Brussel te rijden. De Belgische spoorbeheerder Infrabel weigert voor 2014 een vergunning af te geven. Waarom is niet bekendgemaakt? Arriva wil volgend jaar opnieuw toestemming vragen voor het jaar 2015. De accountant van woningcorporatie Vestia is door de tuchtrechter voor accountants op de vingers getikt en berispt. Vestia kwam begin vorig jaar in grote financiële problemen door extreem riskante beleggingen. De corporatie moest met 1,7 miljard euro overeind worden gehouden. In het gemeentehuis van de Duitse stad Ingolstad houdt een man verschillende mensen gegijzeld. Dat meldt de politie in Beieren. Het gemeentehuis is door agenten omsingeld. Ingolstad ligt tussen Nuremberg en München. Bondskanselier Merkel zou vandaag naar de stad gaan om campagne te voeren. Dat is het belangrijkste nieuws. Nou, bij Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door een motorongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... is bij Knoopend Watergraafsmeer de verbindingsweg naar de A10 afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden door Haarlem te volgen bij Diemen... via de A9 en de A2. Dan staat er een file van 3 kilometer op de A76... geleend richting Heerlen bij Schinnen. Daar is de linkerrijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. En dan de Lowland-files op de N305 dronten richting Almere... bij de aansluiting met de A27 er staat 2 kilometer. En op de N306 Harderwijk richting Kampen... tussen Biddinghuizen en Elburg ook 2 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Marianne Zwageman en Jan Tromp. Gisteren werd de partner van Glenn Greenwald... dat is de journalist die het NSA-verhaal van Edward Snowden heeft gemaakt... negen uur lang vastgehouden op het vliegveld Heathrow in Londen. Werd daar urenlang ondervraagd. En er zijn onder andere zijn telefoon- en laptop werden in beslag genomen. En dat mocht allemaal op basis van de Britse antiterreurwet, Jan Tromp. Wat ja. vind je daarvan? Ja, het, het deed mij heel erg sterk denken aan de aanhouding van die Latijns-Amerikaanse president. van welk land was die ook alweer? Op het vliegveld van, van Wenen. Weet je, een aantal Olivia, uh, weken geleden. Ja, een aantal weken geleden. omdat wellicht hij uh, Snowden zelf Bij in zijn uh, vliegtuig. Wat het uh, duidelijk maakt is dat de autoriteiten, de westerse autoriteiten. Uh, wellicht of vermoedelijk onder druk van de Amerikaanse regering. nog steeds op zoek zijn naar het kwaad. En het kwaad niet bij zichzelf. Angela Merkel heeft dat uh, nadrukkelijk geprobeerd... de discussie te verschuiven naar uh, de, de, de vraag die echte zaken doet. Waar bemoeien we ons mee? En uh, waarom uh, bespieden we uh, de hele wereldbevolking... tot in de haarvaten, uh, tot in de nagelrand van, uh, van de pink? En dit is alweer een voorbeeld van, uh, van wat aan de kant van de autoriteit... nog steeds uh, het overwegende sentiment is, namelijk... Uh, uh, Hou ze eronder. Uh, neem ze te pakken. Uh, grijp ze. Ja, zorgelijk, Marion? Ja, dat is zorgelijk. Mensen doen altijd een beetje lacherig... als ik me druk maak over het redden van de journalistiek... vanwege de waakhondfunctie van journalisten... Uh, maar dit is wel weer zo'n voorbeeld. En uh, er zijn twee dingen eigenlijk heel stuitend aan. Het eerste dat die aanhouding gebeurt op basis van een terreurwetgeving. We weten allemaal dat in het uh, de, de, de, de, de meest democratische land ter wereld... mensen onschuldig misschien wel, in ieder geval zonder proces, jarenlang vastzitten. Op basis van die uh, wetgeving. Wat daar allemaal bij Ja, dus dat, ja. dat is vrij ernstig. Hè. Ik zou me ook serieus zorgen maken als je op basis van die terreurwetgeving wordt, wordt opgepakt. Want je weet maar niet, dat kan wel maar jaren duren. Um, en ook dat ze spullen in beslag zijn genomen. Nou is mij nog steeds niet helemaal helder of deze man nou alleen maar samenwoont met een journalist. Of dat hij zelf ook journalist is. Maar zijn vlucht was wel door The Guardian betaald. En uh, hij is daar ook in Berlijn op bezoek geweest bij een vrouw die ook mee heeft gewerkt aan die hele case. Dus Ik bestempel hem toch maar even als, uh, als journalist. Um, en dat dan je spullen in beslag worden genomen. Terwijl als journalist moet je één ding kunnen blijven doen... en dat is bronbescherming blijven bieden. Daar zitten ook in Nederland journalisten voor in de gevangenis af en toe... Hè, omdat ze weigeren hun bronnenprijs te geven. Ja, en op het moment dat ze gewoon je spullen in beslag nemen... Dan, dan is je bron dus vogelvrij. En dat vind ik heel, heel ernstig. Je hoort verder weinig geluid daarover. Bijvoorbeeld vanuit de regeringen Europa. Maar onze eigen Nederlandse regering bijvoorbeeld, Jan. Zou dat moeten? Uh, ja, maar onze uh, eigen Nederlandse regering blinkt in deze uh, kwestie uit door. Lofheid. Uh, nou ja, zwijgzaamheid uh, in elk geval. En dat zou je een vorm van, uh, van lafheid uh, kunnen noemen. Men is in hoge mate uh, afwezig. Omdat men, ik, ik vermoed dat uh, mensen als Timmermans zich uh, knel voelen zitten. tussen enerzijds de Atlantische uh, loyaliteit. en anderzijds, nou, vooruit. één keer het geweten. En het geweten schrijft natuurlijk voor dat, die, dat die, hij uh, op zijn achterste benen... zou behoren ja, te staan absoluut. over wat hier uh, uh, aan de hand is. En het is ook wat ik zelf het gieselige... Uh, ik betrapte mezelf erop, ik, had, ik, de, ik deed vanochtend iets onschuldigs. Namelijk, ik vroeg een accreditatie aan, schriftelijk... bij de Europese Commissie. En ik betrapte mezelf erop dat ik me afvroeg... Ja, naar wie gaat dit In allemaal? In sta ik nu. Ja. ja. Ja, dat is toch? Dat je je nog is toch eigenlijk is dat. Nee, dat moet allemaal nog dat komen. Dat moet komen. Ja. Dus eigenlijk is dat bezopen. En toch kwam ik. Ja. En, en een uh, half jaar geleden zou het niet in me opgekomen zijn. En nu. Dacht ik daaraan. Ja. Maar die aanhouding toont natuurlijk ook het failliet van dat hele Prism aan. Want ze moeten blijkbaar dus toch nog je USB-stickje in beslag nemen. om echt achter je data te komen. Dat is dan wel weer een beetje hoopgevend. Ja. De Bijenkorf, groot nieuws gisteren in het journaal. Uh, ook in alle kranten trouwens vandaag. Ja. Uh, de Bijenkorf sluit een aantal filialen. en gaat zich meer richten op het luxussegment. Um, vind je terecht, Marianne, dat daar zoveel aandacht voor is? Nee, ik vind vooral uh, in relatie tot vorig weekend... toen bekend werd, ook in het weekend... dat uh, de Rabobank 8000 mensen gaat ontslaan. Dat is, dat is veel. Hè? Dat is Ook in Nederland, op het totaal van de beroepsbevolking... is dat een serieus, een substantieel aantal. En dat, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat waaierde een beetje door de nieuwsberichtjes heen. En, en nu leek het wel alsof het NOS Journaal dit tot, tot belangrijker nieuws uh, maakte dan, uh, dan uh, wat er in Egypte aan de hand is ofzo. En wat het vooral aantoont is de Rabobank was erbij gebaat. De spindokters van de Rabobank waren erbij gebaat... dat het klein werd gehouden. En dat is gelukt. De spindokters van de Bijenkorf waren erbij gebaat... dat het één grote reclamespot werd... voor wat, ze, wat hun nieuwe koers dan is. En ook dat is gelukt. Pagina 4 en 5 van de Volkskrant gaan er helemaal over. Het NOS-journaal had het als belangrijkste nieuws. Het commentaar het van de Telegraaf. Het commentaar van de commentaar Telegraaf gaat erover. Overigens ook nog slecht, want die zeggen... Ja. dat het door de btw-verhoging komt. Het komt er natuurlijk door dat in Groningen... Wat heb je daar in vredesnaam ook te zoeken... met een, een, een, een luxe winkel die, die in Amsterdam wel Had kan voorheren. is een voeren. leuke stad, Groningen. Groningen. Ja, maar daar wonen mensen die die t-shirts we... van 4 euro blijkbaar willen kopen. Wat want is dat, dat nou weer voor nou, dat, dat zie je, want dat, daar komt nu een winkel... Ja. Die, waar je t-shirts van 4 euro kan kopen. Het maakt wel iets maar, anders Maar duidelijk. het is toch wel nieuws ook gewoon? Nou nee, dat maakt nog iets anders duidelijk... dat, dat nieuws in hoge mate het product is van de waan van de dag. Van spindokters. Ja, maar nog iets anders wilde ik zeggen. Vind goed? Ja. De waan van de dag. Daarbovenop of daarnaast. Namelijk, um, Egypte is eerlijk gezegd alweer meer van hetzelfde. Er waren vanochtend nogal kranten die met uh, Egypte uh, openen. Onder andere mijn eigen uh, Volkskrant. Maar inderdaad, op pagina 4 en 5. Want uh, um, het politieke seizoen uh, moet nog beginnen. Dus... Uh, uh, we zoeken zeker de laatste... Het is een tijd, uh, in deze zomer is het goed gegaan. Onder andere dankzij de hitte. Maar uh, de laatste twee weken is het een probleem geworden. En dan zie je af en toe wat wij noemen dunne kranten. Magere kranten. Ja. Met bij elkaar gesprokkeld uh, nieuws. Ja. Maar uh, los even van of het te veel is of te weinig. Of dat andere mm -hmm. dingen hadden. Maar is toch ook wel nieuws dat dit gebeurt? Nee, maar het is niet zulk groot nieuws. Precies. en Het is in relatie tot dat nieuws bij de Rabobank, uh, maar klein nieuws. En waar het mij om gaat, is dat dat Rabobank nieuws is blijven liggen. Daar heeft niemand zich druk over gemaakt. En dit wordt heel groot opgepakt. En dat, dat geeft voor mij aan dat er in de journalistiek, laat ik dat maar even in de breedte zeggen. Ik denk bij kranten misschien iets minder dan bij, bij, bij de radio- en tv-zenders. Er gewoon te weinig kennis is over financieel-economische onderwerpen. En uh, ik zie dat heel vaak, ook als er halfjaarcijfers worden gepresenteerd. dan pakken we er één feitje uit. en daar lullen we dan de hele dag over op de radio. En, en dat is hier dus ook gebeurd. En dat de invloed van die spindokters. die dus dit heel groot weten te krijgen. en chapeau voor het PR-bureau dat dat heeft gedaan voor de bijkorf. maar dat verhaal van, van de Rabobank. daar is het al een week lang ja. behoorlijk oorverdovend stil over. Nou, nog en een geluk bij BNR de, nou, er is, vind ik. Nou, gelukkig hebben ze bij BNR dus inderdaad meer verstand van. Uh, Financieel-economische zaken, blijkbaar. Dan bij al die kranten ook die er aandacht aan besteed hebben. En ja. De publieke omroep, de RTL, en noem het allemaal maar op. Okay. Um, we krijgen net een, iets onder onze neus. en Daar moeten we kennelijk aandacht aan besteden. Uh, een verhaal oh, in het NSC ja. Handelsblad. Pij van de Samson, die zijn gezin bij de campagne betrokken, gaat scheiden. Ja, nu is het land ja. verloren gewoon. Jan Tromp. Nou ja, er is veel over te doen geweest. Over dat uh, televisiespotje waarin hij zijn uh, gezin uh, naar voren schoof in de verkiezingscampagne. Um, uh, met name zijn uh, dochter met een handicap uh, naar voren schoof. Daar is nou, het minste wat je ervan moet zeggen... is dat daar verschillend over werd gedacht. Er waren mensen die zeiden dat is te Amerikaans. En Amerikaans was dan een synoniem voor uh, smakeloos. Ja. En uh, Samson heeft daarop gereageerd... Met de opmerking dat dat gezin van hem centraal stond. Er zijn uitspraken, hij zal het niet één keer hebben gezegd, maar een flink aantal keren: dat hij dit allemaal doet voor zijn gezin. Ja. Dus hij mijn kijkt, kinderen zijn mijn inspiratiebron. Nou, voilà, waar staat dat? Daar verandert ook niks aan, ja, ja, nou Ja, daar verandert niks aan. Maar uh, het komt natuurlijk wel in een schril daglicht te staan. Als je uh, als je uh, gaat scheiden. Scheiding, zeg ik uit eigen ervaring, is nooit goed voor kinderen. Nee. Even los van dat uh, fenomeen. En de C. Handelsblad schrijft hier nu over. Zo'n bericht geeft ja. er eerder... Uh, ja. Nee, dat is, dat is heel ouderwets wat je nu wil gaan zeggen. Dus maak die <laughs> zin maar niet af. Uh, dat is natuurlijk al lang niet meer alleen maar uh, telegraafnieuws. Want dat wilde je er misschien van maken. Nee, uh, nee, nee niet per se telegraaf. En, meer, en hij nee. heeft inderdaad zijn eigen gezin uh, heel belangrijk ja, gemaakt. Dus hij heeft hier ook een beetje zelf om gevraagd. Ik vind overigens op zich, mijn eerste reactie is, is, is dat ik dit wel positief vind. Ik maak me altijd heel erg druk over, en dat ze van de feminisering van de Nederlandse samenleving. Uh, uh, aan het gebrek aan rechten wat, uh, wat gescheiden vaders in Nederland hebben. Hè, de dwaze vaders, de twee vermoorde jongetjes, noem het allemaal maar op. Uh, oh. Dus misschien dat een van onze politieke kopstukken... hier nu ook zelf mee te maken krijgt. Gaat misschien wel iets verbeteren aan, uh, aan de rechten van uh, gescheiden vaders. Nou, dat zou mag ik een heel kort zeggen over, wending over de vraag of NRC dit wel of niet uh, moet brengen. Ik heb 16, 17 jaar lang. Uh, binnenlandse politiek gedaan, in Den Haag ja. zeg maar uh, gewoond. En wat je daar ziet en zag. waren voortdurend, uh, laat ik het nou maar noemen, geheime verhoudingen. Daar zwegen wij over, ja. althans uh, naar buiten toe. Niet als het politiek relevant werd. En dat werd het doordat hij het. Gerrit Bronx bijvoorbeeld, is. die had een uh, verhouding met een uh, journaliste. Ja. en die werd van binnenuit het CDA gebruikt om hem eruit te werken. Op dat moment was het politiek relevant. En op, Bleker, dat, moment, was ook en op een dat moment he? werd er over, uh, over bericht. En dit is lijkt mij politiek relevant en daardoor nieuwswaardig. Dat in de campagne veel voilà. meer gebruikt. Ja. Maar Inderdaad. je suggereert ook een binnenhofaffaire nu. Dus de eerste krant die dat nieuws gaat brengen, die, uh, die nee, maakt niet nee, nee, wel... Oh, Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Nee. Maar er waren altijd uh, affaires tussen. En mannelijke en vrouwelijke, en die zullen er ongetwijfeld zijn. En de basisregel was: daar lul je niet over. Tenzij. Oké, en die tenzij, die is er nu? Denk ik. Wel degelijk. Vandaar het bericht in de NS Helmholtz Oké, weten we dat ook weer. Hartelijk dat het jullie waren, want zo zijn wij van de publieke om. We nodigen gewoon commerciële partijen uit. Iedereen mag hier zeggen wat hij wil. Daarom is het ook zo leuk om hier te werken. Dank, Marianne Zwageman en Jan Tromp.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 say ain't it been some kind of day you and me been catching on like a wildfire Now I'm like Het is een nieuwe album uit van John Mayer, Paradise Valley heet het. En dat is deze week de Radio 1 CD. Van dat album draaiden we Wildfire. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat heet Daphne Wiegers, is 26 jaar en is bouwkundige. Hartelijk welkom. Dankjewel. Maar nog niet aan het werk he, als bouwkundige. Uh, ben ik wel geweest, maar nu ben ik uh, postbezorger. Okay, en, van waar die uh, carrière switch? Uh, nou ja, ik, uh, ik kon even geen werk meer vinden als, uh, ik, bij een architectenbureau. Dus nu bezorg ik de post. En dat, dat ligt gewoon aan de crisis ook? De bouw ligt. Een uh, beetje... Ja, ik denk het. Ja. ja, er is niet zoveel werk in te ja. vinden, helaas. Wordt beter, heb ik. Ja, ik hoop het. Ja. het licht van de tunnel is in zicht, geloof ik. Um, het eind van de tunnel vooral. Het licht zien we. Uh, misschien. We gaan eens kijken of je het nieuws een beetje gevolgd hebt, Daphne. Eerst uh, maar eens uh, de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. Dag mevrouw meneer. Heeft u het gehoord van de bijenkoor? Heel gehoord, ja. Wat vindt u ervan? Ik vind inderdaad dat zoveel is gaan sluiten. En, en grote pijn voor uh, Breda. Die zullen de winkel uh, missen. Want zo'n winkel wil je in de winkelstaten hebben. De nationale nieuwsquiz. Ik ben net even binnen geweest. Dat Klopt, ja. Heeft u het gehoord? Heeft ze een mooie trui gekocht? Ja. Daar word ik niet vrolijk van. Uh, ik, ik ben net op vakantie en ik heb net mijn hele gelicht. En de Bijenkorf gaat dicht in, in Arnhem. Heeft u het gehoord? Hij gaat sluiten? Ja, het is even een hevige zonde. Warenhuisketen de Bijenkorf sluit dus vijf kleinere filialen. De winkels die open blijven, die moeten een luxe imago krijgen. Vraag 1. Hoeveel vestigingen van de Bijenkorf blijven daar nog open? Er okay, gaan 512 dicht... Uh, dus we blijven eens dus even open. Ja, heel goed. <laughs> ja. De Bijenkorf gaat 200 miljoen euro investeren in de uitbreiding van die winkels. Vraag 2. Welke kledingdiscounter wil de panden van de Bijenkorf in Arnhem en Enschede overnemen? Primark. En dat is goed. Uh, Overigens uh, eigendom van hetzelfde Britse concern, Selfridges... waar ook de Bijenkorf onder valt. Vraag 3 is een kop uit de krant. Die luidt als volgt. Ik herkende iedereen, het zijn buren. Ik herkende iedereen, het zijn buren. Gaat dit overeen? christelijke gemeenschap in Egypte, die wordt aangevallen door de aanhangers van Morsi. Twee, popfestival Lolens, dat gisteren eindigde en inmiddels een vast schare fans heeft verzameld. Of drie, beroemdheden Arnold Schwarzenegger en Tom Hanks, die samen met 23 andere, 2300 andere inwoners van de staat Idaho geëvacueerd moesten worden vanwege bosbranden. Ik herkende iedereen, het zijn buren. 1. Egypte. En dat is een goed, ja. Sinds vorige week zijn de kerken het doelwit van islamisten. Zo'n 10% van de Egyptische bevolking is eh, christen. Vraag 4. Ook in Nederland werd gisteren gedemonstreerd door aanhangers van de afgezette president Morsi. Voor het gebouw van welke instantie gebeurde dat? Um, in Den Haag, het internationaal strafhof. Het strafhof. En dat is goed, ongeveer 400 mensen deden mee aan de demonstratie. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is dit? Twee doelpunten van mij en daar was mooi. En uh, natuurlijk, het belangrijkste is, is, is de overwinning. En, uh, en uh, ja, dat uh, gingen we voor hem. Ja. De Jong. De Jong, zeg je? Ja. Welke De Jong? Geen idee. Met zijn meest voorkomende <laughs> achternaam in Nederland. <laughs> dat is goed. Dat wist ik niet eens. Ik zou zeggen dat het Jans of zo is. <laughs> ja, dat, dat dacht zegt. ik ook. Maar het is de Jong. Wat grappig, De Jong. Nou, we hebben toch ook weer wat geleerd. Het is uh, Colbijn Siektorsson. Uh, hij scoorde gisteren de twee doelpunten voor Ajax in de klassieke tegen Feyenoord. Vraag 6. Meer voetbalsucces dit weekend. Een 11-jarige jongen tekent een contract bij Barcelona. Uit welke stad komt hij? Groningen. En dat is goed. Hij speelt nu nog bij GVAV Rapiditas, deze uh, jongeman. Laatste vraag. Vier punten mee te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet in persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn baas heeft het wereldnieuws opgeheven. 3. Ik word in de VS gezien als conservatief. 2. Ook bij mij gaat er gepraat worden over voetbal. Stop. Fox. Fox, zegt zij. En uh, dat zou best eens goed kunnen zijn. Vanavond lanceer ik in Nederland mijn nieuwe tv-zender. Dat is de laatste aanwijzing. En het is inderdaad uh, Fox. Daar komen we op uit. Uh, van mediamagnaat Rupert Murdoch is het. Na het afluisterschandaal besloot hij in 2011... om zijn krant News of the World op te heffen... Hij is zielsverwant van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Daar is het een, een vrij rechtsstation, zou je kunnen zeggen, Fox. Um, vanavond beginnen ze hier in Nederland met het open net. Je komt op 7, dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Landen. en hij wil dat de EU nieuwe regels maakt... om de misstanden en het misbruik van goedkopere arbeidsmigranten tegen te gaan. Het is terecht dat minister je de Oost-Europese arbeidsmigratie... wil aanpakken, eens of oneens. SMS het na 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Daphne Wiegers, 26 jaar uit Amsterdam. 7, daarmee gaan we vermenigvuldigen... Het is nu zaak om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Daar krijg je uh, 90 seconden voor. Ik moet de vraag helemaal stellen, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land mogen homo's en lesbiennes van vandaag met elkaar trouwen? Nieuw-Zeeland. Goed, in Duitsland is een veertienjarige jongen aangehouden... die op wat voor voertuig aan het joyriden was? Oh, sorry, Dat is goed. In welke stad zijn gisteren zo'n 350.000 bezoekers... op het autosportevenement City Racing afgekomen? Rotterdam. Goed, wie is sinds gisteren officieel de meest succesvolle atleet... ooit op een WK? Pot. Goed, vele duizenden Syrische vluchtelingen... zijn de afgelopen dagen de grens met welk land overgestoken? Irak. Is goed, welke provincie is de brandweer bijna het hele weekend druk geweest met een brand in een loods? Groningen. Ook goed, hoe heet de minister die afgelopen weekend een speech hield op uh, popfestival Lowlands? Dijs opdoen. Is goed, welke beroemdheid zou volgens een nieuwe complottheorie vermoord zijn door een elite soldaat? Prinses Diana. Goed, in Australië hebben artsen wat voor voorwerp uit de penis van een 70-jarige man verwijderd? Wat voor? Dat is goed, in welke regio was gisteren een storing van alarmnummer 112? Brabant. Ook goed, hoe heet de wielrenner die gisteren de Eneco Tour won? Stibar. Goed, wat voor auto heeft gisteren op een veiling ruim 20 miljoen dollar opgebracht? Ferrari Oldtimer. Dat is goed. Welke stad gaat de drukte op de waterwegen aanpakken? Venetië. Is goed. Een jongen uit welke stad moest van de politie zijn haatelijke tweets... over een rivaliserende voetbalclub verwijderen? Utrecht. Goed, welk wereldrecord is zaterdag in de Zwitserse Alpen verbroken? Skiën. Alpenhoornblazen. Hoe heet de minister die de negatieve gevolgen van arbeidsmigratie wil aanpakken? Asje. Ja, makkelijk. Van welk land wonnen de Nederlandse hockeymannen gisteren nipt op het WK? Ierland. Dat is goed. Hoeveel atleten werden er bij het WK Atletiek betrapt op doping? Nul. No. Dat is goed. In welk land begint vandaag een grote militaire oefening... in samenwerking met de Amerikaanse leger? Zuid-Korea. In Zuid-Korea. Die zat toch in de knal. Volgens mij heb je er maar één gemist. Dat is uh, nou, ook al een hele knappe prestatie. Je had er zeven uit de eerste ronde staan. Maal 18. Goed nu. Komen we op 126. Mooi. Eerste reactie. Mooi. Is dat hoog? Ja, dat is best hoog. Oh, ja. nou, dat mooi. kan je wel zeggen. Ja. Keurig gedaan. Uh, ja, ik denk zelfs dat de rest die deze week voorbij komt, nu al zit de bibber op de stoel en denken van die 126, hoe komen we daar een vredesnaam weer overheen? Dus Daphne, de eerste klap is in dit geval een waard. Uh, je krijgt van ons nu mee de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En als dit de hoogste score blijft, doen we er ook nog 300 euro bij. Goede ja. reis terug. Uh, succes met het vinden van de baan. Ja, dankjewel. Oké, okay, en wie weet spreken we elkaar uh, dus vrijdag. Ja. Uh, zometeen uh, gaan we iets bijzonders meemaken. Want uh, dan hebben wij dus een werklunch. Maar op maandag is het altijd de werkplaats. Een vraag over werk wordt dan beantwoord door uh, mensen uit onze werkplaats. Dat zijn allemaal deskundigen. En we hebben vandaag iemand die wil heel graag radiopresentator worden. Nou, misschien kunnen we daar wat uh, voor regelen. Zometeen naar het NOS Journaal.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 En ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft MKB kantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijkt u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. kantoorartikelen.nl. 4 tegen 5 uur terugleggen, 16 meter bovenkant. Oh, bovenleg aan bovenkant. Je schiet er alleen helemaal een extra tijd in. De Premier League kijk je live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 0909-0101. 10 cent per minuut. Fox Sports. Totaal voetbal. Bij ons vindt u ruim 14.000 kantoorartikelen bij elkaar. Daarom bespaart u zoveel tijd. Mkb